Ik heb mensen even begeleid ja. dat ze hierheen en dan daar. Markt uh, staat uit, je moet hier neerzetten. Ja, dat is nou het mark-ordje. Ja, okay. Dan haal ik even mijn stoor maken erop. Want uh, het zal best wel even. Ja, nu kan je wel even voor de koelkast zetten dan is die uit Ja, rain. Precies. En vaak zijn die dingen ook nog zwaar hoor, tenminste, als het geen Fender Vander is. Ik hoop het niet. Ik heb geen dingen zo in Bij, eh, Guus zei eh, dat hij het best daar zo, in de hoek bij de keuken. Bij die verwarming. Zij we zijn het even met de velen om het even anders te doen. Die computers die nou in de weg staan, die gaan nou moet u hier. Voor die Nu is het echt druk. Ja, Eindelijk. Ja. Wat is dat nou, een plastic zakje? Oh lekker, Afgaan. drugs, jongens. We goed, goed. Ik zal even een stoel vrijmaken voor je? We zijn daar nog. Is er nog zo'n hoge stoel? Oh ja. Dat is wel heel hoog. Ja. Want dit is weer Ridder Radio en we zijn er met allemaal mensen. We zijn er bijvoorbeeld met Hans, we zijn er met Mayloes, we zijn er met Karel, we zijn er met Ivo, we zijn er met Hamid en we zijn er met Wouter. En natuurlijk ben ik er om af en toe een beetje irritant doorheen te kletsen. Want dat moet ook gebeuren. Zo, wat een drukte in één keer. Ja, goed hè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gasten. Ja. Plus gastheer. Nou. Zeven gasten. Ze, zeven, zeven gasten. Zeven gasten. Zes gasten en een gastin. Ja, gastin. Oh ja, dat ja. Ja. Ja, Dus ja, we zijn eigenlijk aan de ene kant zijn we een beetje verdrietig. Omdat de Marcus en Jaap zouden ook nog komen. Maar jongens, wees blij dat jullie er niet zijn. Want jullie hadden op de grond moeten liggen. En als voetveeg kunnen dienen, want meer ruimte is er niet. Ja, dat is een... Niet. Dat gaat het hartstikke goed, doen. Ja, ja, grappig hè. Eventjes iets meer zo. Ja. Nou, uh, zeg het maar. Uh, Ivo, je had al een goed idee, had ik gehoord. I found a new baby. I found a new baby, yeah. Oh, dat... Oh, ja, nou. Ja. Welke uh, muziek speel jij meestal? Uh. Ja, dat speel je al. Dus niet iedereen kent elkaar hoor je wel. Weet je ja, wel, dat wel, is uh, duidelijk. Daar komen we nu achter. <laughs> verschillende dingen. Oké, okay, dan gaan we ja, verschillende ja. dingen spelen. Ja. <laughs> <laughs> top ja, dat is de het voor schema van verschillende dingen? Ja, verschillende dingen. Ja, Toen was uh, No Doubt, dat soort dingen okay. Oké, ik gespeeld. Cool. Zing je ook? Ook. Oh, wel. Nice. Nice. Nice. Nice. Wat is Ami, dat jij een idee? Nou ben jij, de boss nou, zo? So. No, some songs play, like, mm -hmm. some blues. <laughs> some blueing blues? Ja, yeah, or maybe With sunny some? or... sunny. Sun. St. Louis Blues. Oké, ja? in ja. Okay. De heeft weer de goede idee, dat blijkt wel. Ja. Yeah. Zo. So. Lekker man. Ja. Dus eh. Uh, en uh, all the way from Iran, just for with radio. So eh. Uh, yeah. yeah. <laughs> <laughs> He's going back to the De laatste trein. Ja, de laatste trein. Dat is uh, hier een stukje verderop. Ja, als je ja. wilt, je hem Ja, maar ik heb hem ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ja, <laughs> Hamid had nog een idee. Kijk, hé. Hey. Ja, Om, ik vind het een helemaal goed idee. Omdat het uh, avond is en donker is. Ja. Sunny. <laughs> ja, schat, het een goede reden. Ja. Eén Ja. Hey, dus voor iedereen die zoekt naar verlichting, daar komt hij. Dat is toch die van de Sunny. Yes, the Demonight. Yeah! ding. Ja. hier Wie is Ja. Maar je was even bezig. Je was bezig. oh ja? Ja, ja toevallig. Ik zag een zonnig ding. Ja, ik nou, een zonnig ding. Helemaal uit Afghanistan, speciaal voor jou. Very nice, very nice. niks, mix hè? Mixed Afghani met mixed Oh ja, oh ja. goed komt oh, zij weer hoor. Ze hebben ook baat. altijd weer, altijd weer wat beter tussen maar meer gewoon dan. Lekker, lekker. Uh, uh, yeah. Karel heeft een idee. Ja, precies, ik hoor wat moois. Daarom uh, het tof, je... wilde ik wat zeggen, maar stop, stopte ik met zeggen omdat het iets <laughs> moois worden. to mm -hmm. ...voor het draaien van een speciale sigaret. En dat doet men als vol. Men pakt een paar vloetjes ...en plakken ze aan elkaar precies zo als jij zelf wilt. Want je gaat niet voor niks het meest spannende ding doen... ...wat je maar op aarde kan doen. En dat is stiekem een jointje roken. Want niemand mag het weten. En dus je moet het heel stil doen en je moet niet te veel knisperen met die papiertjes. En waar laat je de helft van het andere papiertje? Je kan het niet zomaar op straat gooien. Stel je voor dat iemand je zou betrappen met je jointje. Het is vreselijk, we wonen in Vernederland. Het is echt ongelooflijk triest. Vroeger kon je veel, maar nu kan hier steeds minder. Hoe zou dat toch komen? Wat doen we verkeerd? Zijn we soms allemaal crimineel? Het zijn politici die alles op stel te zetten. Aha. Nou, le le leg jij het dan eens uit, want ik begrijp het probleem nog steeds niet. Waarom is het zo raar dat ik een jointje rook? Dat is een bedrijfsmodel. Als het verboden is, dan kan je het zeggen, met regeltjes uh, afdoen. Uh, en als je dan over die regeltjes heen gaat, dan moet je betalen. Dat is echt zo. Ja, dat is een bedrijfsmodel. Je ja, maken een dat... hoop regeltjes en mensen houden zich niet aan. Ja, ik blijf het nog steeds mega aas over Ik kan er niks hmm. aan doen. Ja, dat is gewoon een bedrijfsmodel. Nou, maar welk plantje mag je niet verbouwen? Ja, weet ik veel, je neemt gewoon een zwikplanten die verbied je en dan hebben mensen die gaan het toch doen. Welke planten zijn verboden door de te En inkomsten ja gewoon je kiest er gewoon uh, met een dobbelsteen mm -hmm. dan neem je er gewoon een x aantal en er zijn toch mensen die dan basilicum lekker vinden en doen ze op een pizza dat kan heel gevaarlijk zijn want het is het beste antibioticum en dan, dan zeg je laat ze boeten voor 200 euro dan nou, heb je inkomsten dat is gewoon nou, dat is een bedrijfsmodel ja. oké okay. nou dus dat was dan weer het economisch nieuws van Knuffel deze week Antibiotisch. Terwijl daar sterven alle bacteriën. Ah. Dat is soms niet helemaal handig. Ja, ze moeten niet allemaal sterven. Nee, hey, ben jij er ook? <lacht> nou, uh, ga liggen. Ja, ik, ben, ik, ben. <lacht> ja. Nee, ik heb het nog ik ik Ja, ik denk dat terug kan. iemand mij een plus V geven? Oh ja, hier is iemand ontzettend zielig. Ja. Maar Marloes is een triest geval. Heel triest. Oh, wacht. via deze. Maar Marloes kan van alles zeggen, maar dan... Ik kruip even achter jou. trappen. Dan zien we het niet. Maar Loes, misschien kan je het beter inspreken. Inspreken? Zat en dan spreek jij ja, even in wat je wilt typen. Oh, ja, ik wou zeggen man. Man. hallo iedereen, maar ik, ik wil graag ook op de chat kunnen. Dus kan iemand mij een V geven? De, de, de V van Vrijheid geven? Ja, het is ingelogd op het verkeerde IP-adres. Dat weten we ook wel. Ja. Ja, maar dus zet je een achter. Dus 1, 2, 0, 88. Het dus is toch dat we allemaal in woonwagens wonen. Ja, ja. Ja, dames spelen de Gypsy Kings ook allemaal zo, hè. dat kun je ja. niet zien op de radio, maar met die gitaar, uh, met die stil omhoog. Ja, is zich. Anders past het niet, hè? De maar. Ja, dat is de reden. Het ja, is oké okay, dat veel mensen naast elkaar Ja, allemaal zo, Het gaat prima maar Lucy kan wel weer naast je vader gaan zitten. Nou, ok. Ja, dat helemaal... Ik ga zo uh, gekitaar in nek uh, ofzo. Oh, zo aardig is die dan. Okay. En hey, dan heb je een goede opvoeding gehad. Ja, hartstikke goed. Kom de top. and fine Mother Earth will swallow me I lay myself down on the ground man. Well I don't know what I've been talking I think I just uh, keep on walking no, I don't know what I'm gonna say And I don't think I will stand Bringing in a couple of keys Going into Los Angeles, but don't scratch my back, if you please, Mr. Dustin. Take it away, man. flow, okay. let it flow. Soms verdwaal je ook, weet je wel, dan, ben je gewoon, dan zit je in een melodielijn van oeps. Ja. Weer terug braaien, terug weven, terugweven, terugborduren, uithalen die steek. Nee, dat ken je niet meer. Als je een fout hebt gemaakt, nee, heb gewoon een fout. Gemaakt. Ja, precies. <laughs> uh. dat je een hele heleboel taalbarrières kan overbruggen op deze manier. Oké, kies ik het Dat bedoel ik. <laughs> Toch? Ah, comme ça. Oui, oui. Tu si? as raison. Oui. Dat bedoel ik. Ja. C'est vrai. <laughs> Alors, une, une autre blouse? Een <laughs> <laughs> autre blouse. In de dark. maar. Ja. plaît. Very dark. <laughs> Than found, yeah. You'll be where not found, where not found. Lay yourself down, down to the ground. Oh, yeah. Mother Earth will comfort me, lay my body down. Sitting on top On top of the world yeah. One day I find myself Once I have to go, I accept it all from my birth to my death. But I sure hope to find myself. Don't worry, no, don't worry anymore. En hoe voelt dat? Oh, licht. Ja, ja, he? Heel ver licht. Ja. Heel ver licht, toch? Dat is toch waar, ja. Ver licht, donker dichtbij. We, we, we zitten als het ware bij Boona op schoot, zou ik maar zeggen. Dus we ze zijn verlicht in Ven Nederland. Kijk, hier, kijk. Dat is dus dat is eigenlijk een hele <lacht> mooie plek om te wezen. Ja, ja. Dat, ja, dat, precies. dat is toch wel ja. stevig. Ja, ja. Nee, we zitten niet in Eindhoven. Nee, ik hoor er eens iemand uh, Nee. Groningen? Hm? Nee. Groningen? Nee. Nou, het kan allemaal, Het ja, is aan het internet, hè? He? Ja, precies, we weten het nooit. Nee. Spreken <laughs> we iemand een beetje Gronings of ik niet in Groningen? Nou, ik heb wel een, een, een toetje. Een toetje? Een toetje uit Groningen. Vertel. Met de 26 letters. Oké, dan krijg je het. Een toetje uit Groningen met 26 letters. Iemand? Nee. Een alfabet. Vla. Een <laughs> drankje uit Twente met zoveel letters. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nee, dat is een alfabetabol volgens mij. <laughs> in Twente hebben ze zo'n drankje. Cola. En yeah, <laughs> uh, is dat lekker? Cola. <laughs> I met her in a club down in Osselburg. Cola. When we drinken shampoo. Tasted like cherry cone. Nee. G baby. Ah. Een. Ik hoor een liedje aankomen. <coughs> Vanuit de stilte. Ik hoor niks. Ik hoor niks. Wacht even, we zullen hebben... ja. Even alle antennes de juiste richting. <tiedacht> nou, applaus dan. Gewoon Iets moderns van Britney Spears of Rihanna. Een Britney Spears. Ja, anders moet jij dat doen. Ja, precies. dat ben ja, ik echt heel slecht in. Maar die dansjes ken je wel allemaal. Nee, de gasten die ik doe, zijn allemaal wel dood. Ah. <laughs> Ik hoorde trouwens laatste Horse with No Name, yeah. van, dat is van Kansas, maar Michael nee, Jackson heeft het ook ooit een keer opgenomen. Ik heb vluchtelingen radio uitgezet, man. Wow. Ja. ja. Mooi nummer, je kent dat nummer wel. Yeah. Ja, eigenlijk is het een heel mooi nummer, maar als je Michael Jackson het hoort zingen, dan is het ineens minder. Ik niet zeggen maar welke is best wel lekker. Ja. Ja, zeker. Maar dat heb je ook ja. op YouTube. Van ja, en moet je maar, nou, dat heb ik pas van de week ontdekt. <coughs> de Blackbird Band. Maar dat ja. moet je naar luisteren. Die ja. spelen precies zoals de Beatles een stuk speelden. Ja. Elk geluidje zit erin. Het viel meer geld. <laughs> Ongelooflijk, die laten doen. Het zijn Chinezen. Nee. Zo precies zou het nemen. Ik kom met Brazilië. Brazilië. Oh, nee. Ja. Braziliëzen. Lekker Brazilië. Brazilië. op Brazilië. Dat is wel. Maar ik heb Brazilië. Ik hoor het woord Brazilië. Maar is wel grappig. Daar kennen ze dan django niet. Nee. Je hebt wel in Argentinië een zogenaamde Argentijnse django. Zo werd hij genoemd. Oscar Aleman. Oscar Aleman. Ja. Aleman. Aleman. Duitser hm? Dus. Ja, ja. Uiteindelijk wel. Ja, dat moet wel. Ja. Ja, zo de Zo'n ja. eentje die weggevlucht is. Oh, ja. Ja. Van maar hij was wel een eigen Duitser, want dit is echt van alle Hij speelde ook uh, swingmuziek en zo. Uh, en uh, Latijnse dingen, en swing jazz met zo'n Django-gitaar. En hij, uh, er, is, er zijn een paar filmpjes van te vinden op YouTube. Dat, dat je hem ziet optreden. En, uh, ik ging altijd helemaal stuk van het lachen hoe die man danst. Hij is echt uh, hij is een beetje een kruising tussen Django Reinhardt en Louis Prima. Oh, was een lolbroek weet je wel. Ook een beetje het juiste postuur erbij. Oh, in ieder geval zo'n broek die ook hoog zit. Te gek dat doe ik. Net. <tie> Dat kwam dus door dat woord Brazilië, dacht ik. Ik moet even van Braziliaanse ritmes. Uh... Ik had bijna zoiets, nou zou iets zo kunnen spelen. Ik moest dat Toets Tielemans ja. denken. Ken je ja, Toets Tielemans? spelen? Ja, yeah. yeah. yeah. yeah. dan moet je een ander, ander land noemen, denk ik. Ander land? Ja. Yeah. Um, en dan kan je het spelen? Ik weet niet, ik kan het proberen. Birma. Bir Bir Bir Birma. Birma. Birma. Ja. Nee, er gebeurt niks. weet okay. niet. Ja, wat hebben we natuurlijk? China. En ehm. Uh, Scandinavië. Dit is Dan maken ze death metal, heavy metal. Zo. Can you try in No huh? uh. I got the notes Ach. Maar er staat toch niet? Dat is toch Myanmar? Oké, okay, ik heb een negere liedje. Yeah? Okay. <laughs> ja? Oké. Dat komt omdat hij Myanmar zegt. En hoe gaat het? <laughs> yeah. Jeugd In de jeugdzoos, weet je wel. Met van die kleine glaasjes bier. Ja, eens moet toch de eerste keer zijn. Ja, en ik moest om uh, half één of één uur s'nachts thuis zijn natuurlijk. Ook oh, dat nog. Oh. En dan opeens was het fietspad krom, terwijl het altijd recht was, weet je wat Ja, terug komen... Allemaal bomen met deukel erin, daarna fiets kapot. Oh ja, dat is ook wel een mooi verhaal, die kan ik wel nu vertellen, want het is radio, hè? Haha, ja. <laughs> daar komt je op. Guus, jij houdt van uh, planten en bomen, hè? Ja. Daar heb ik een mooi verhaal over. en Dat, is, dat verhaal komt van een van die nachtelijke uh, idioterieën ja. escapales. ja. We vonden het altijd leuk als puber om uh, in een uh, stel uh, struiken of zo te springen, weet je wel? Of kleine boompies. Want uh, ja, dat, dat, dat het land meestal zacht als je geluk hebt en het is in ieder geval hilarisch en vaak veer je zo terug, dat is wel geinig. En na een tijdje sprong een van de jongens die sprong in zo'n groepje struiken. Maar hij landde keihard, dus dat ding veerde niet goed. Zegt hij, kon niet veeren. Ja. Weet je daar gelijk? Ja, ja, precies. Ja, ja. ja, dat kan hier goed achter. Ja. Nee, maar het verklaart ook wel. Ook wel. Ja. Ik denk dat dit. Uh, dit heb je al wereldkunde gemaakt, verder behalve nu? Ik heb het wel eens verteld, af en toe denk ik eraan terug. Zo'n één keer per jaar denk ik eraan terug. Dan moet ik er even lachen. Ken je die uh, ouderwetse heggen die altijd bij die Rijtjeshuizen stonden? Ja. Dat waren die heggen waar je wel in kon vinden. Precies, en we dachten dat het zulke waren. Dat zijn de kon-wel-veren. Ja, buk zes. Nee, dat niet. Maar echt veren wel. Maar, ja. eh, uh, Gusten ja. uh, en, uh, en buk ja. Dat zijn alle twee veren. Ja. King, of ja. King of the Swingers. Oh, dan moet het een zanger hebben. Ja, ja, uh... Of, eh, uh, hoe heet dat, uh... Hoe heet dat? zon Ja, exact. Zien. Uh, uh, <coughs> en hij, kan je ook, hij kan ook terugspreken als ik dus, het yeah. mogen ze nog een spelen van je? Ja. Mm. Is daar iemand? Waarvan? Ja? zo. Je geluid gaat een beetje raar. Nee, nieuws. nieuws. Helemaal? Ja. Nu wordt hij beter. Ga ah, je nummertje spelen of niet? Ja. Is goed, doen we er nog een? Ja, een klein beetje Django. Oké, okay, beetje Django. We moeten er een. Ga je doen? Three, four. Dan, oh. Kan je zo zien? Ja, dat kan ook. Kan Minus je zo zien, helemaal? Is goed. 1, 2. Thank mm -hmm. you. Ik moet dat u het geluid heeft. Daar komt hij. Zet eens wat? Ja, gaan we... Gaan we opname nemen nou? Ja hoor. Oké. Okay. Nou, de still continues. Ik ga me dan. Oké. Okay. Check deze switch. Ja, hier is het. Ja, het weer dezelfde tijd van de week. En dit is Herman met nou. Swing 2 helemaal vanuit het verre. Nu zeeland En we gaan dan beginnen met een nog wel een oude opname. Van Chigweb met Rusty Hinge. Ja. Een onbekend nummer, denk ik. Maar ja, het is Chigweb die het speelt. En dat was in de insane high days. wel in de topbands... Hey, Herman gaat de telefoon en hij moet nu eventjes heel hard rennen. Dus ik, uh, ik, ik, ik hoop dat u mij nog kan horen. Maar Herman is even heel hard aan het rennen naar de telefoon. Dat heb je met sommige mensen die dan uh, horen ineens. Of, of het is misschien wel de deur bij. Ja. Wie zou er de voor de deur staan? Ja. Die ja. Of, of denk ja. Herman dat hij... Die tussen <laughs> <laughs> <laughs> <Lidde> muziek. een muziek. Kun je Hello spelen van de... <laughs> hello. Van de Ritsie. Helemaal. Is De <laughs> me, you're looking for? Is je me, Ja, of for? Is me, Is <laughs> Ja, yeah. <laughs> of Brie. <laughs> Is it Brie you're looking for? <laughs> <laughs> no wet <white> music. If you're on the <laughs> phone. weight music. Sad <laughs> <Set> music. <laughs> Waar is het wifi you looking voor? Hé, <laughs> hey, radio staat af. Dus, uh... Nee, maar we horen jouw muziek niet. Ik hey, haat. Hij haat het ook. Het leuk als je hier. Je moet even je dus, computer uh, weer aan en uitzetten. Sugiabi, dat is niet wifi Sugiabi. Wifi Hoe cool is dat? Dan weet ik niet meer hoe die echt heet. Wie? Suriadi. Suriadi. Suriadi. Dus dan, boy. Ik met de vrouw. Ja, Oké, okay, dan kletsen wij nog even uh, een beetje door. Oké. Okay. Oké. Okay. Nee, dat klopt. Hij heeft de vriend. Ja, nou, no. vertel het is, het is hoog nieuws, dames en heren. Maar misschien voor, voor, voor, de, voor de buitenwereld. Wil Suriaki? Suzuki. <laughs> ja, met Tsushimi. Ja, met sushi. ja, okay. ja. Dat is Suzuki. Die, die, die, die ja, een ja. pianist die in Zeist of zo woonde. Of woont. We hebben ja. een landhuisje. ja. Op de Tientweg. Ja. Op de Tientweg. Dames en heren, de Tientweg. Ja. Ga allemaal daar nu heen. Hoe oh <laughs> roep u nu op? Feestje bij Bibi. Ja, nummer 13. Met z'n allen. Op nummer 13, he? ja. En maak toch allemaal Mickey Mouse in? Niet dan? meer, dat is allemaal verkocht. Nee? Ah. Uh, ja. Mickey maar Mickey al verkocht. waar zit onze oude Bibi? Ja. Wie en ons kleine Mickey Mouse. Mickey me. me. me. That's easier. Yeah, yeah, yeah, I, I kill me. Yeah, yeah, I kill me. Yeah, okay. yeah, I kill me. Yeah, yeah, for kill me. Yeah, yeah, I kill me. Yeah, yeah, I kill me. Yeah, yeah, Yeah, yeah, um, okay. Only when I drink Yeah, yeah, Yeah, Ja ah, Jawel, ook oh, zo gisteren was ik vergeten avond te eten en dat is ook veel goedkoper drinken. Dan word je veel dronken in. Was het een vijfje thuis of zo? Ja. Het was in ieder geval al lekker licht om naar huis te lopen. Oké, waar heb je het nu de uh, Dit zijn ja. vloertjes zonder plakken. Misschien heb je al een je zelf. Oké, oké. Okay. Okay. Okay. Nee, dat klopt. Of dat klinkt goed zo hè als je Houdt zo een klinker en een doet. je ga het zwaaien. Ik ga het snel doen. Met je vingers en het uh, ah. Ja, nee, is ja. dus het klinkt uh. veel mooier dan het plek. Ja, ik weet ja. het. Ja. Het is echt heel goed. Nee, je hoort in ook al een... als ik hier stijl. zit die voor ons. Nee, oh, die yeah, bas dat was ook echt. Het is een ja, <coughs> ja, Zijn ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ze niet Ja, ze moeten dat Zie niet. doen. Zie ik We horen nog steeds geen muziek. Dat is echt goed. They're not so expensive, seagull. <laughs> the thing. What's that? Oh, oh. oh you okay. oh, have yeah. well, What is the name of your... Can you know, the times The Red Horn. The The metal... The metal... Uh, the metal... Yeah. Nice well. no, well, the The metal... The metal... The metal... The metal... The metal... The The metal... The The The metal... The The als je de eerste akkoord speelt, dan kan je het niet. Dan hebben we nu één muur volgens mij. En dan een C. Uit een grap, de. Dat is een hand, deed Alleen maar. Lekker toch niet? Dan gaat hij weer terug naar de G. Maar nog klaar is, ik heb geen boyhood. Alleen van met jou, de boyhood. En dan gaat hij al meteen C en weer G. Klapje in go yeah, go yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. that you was a the time yeah. to you is worth the saving <laughs> Yeah, then I don't, don't blive the eva up the day If the time to you is worth the saving Then you better start swimming Yeah, <laughs> then blive you up for the <laughs> day Or you sink like a stone Cause the time they are changing The time they stay <laughs> to change my life kind of and don't speak to soon for the weeks to spend, there's no telling who that it's never been, for the loser now maybe later to win, the